7 uur, en ook Thijssen met het NOS-journaal. Kinderopvanginstellingen moeten in bepaalde gevallen extra accountantskosten maken. door het strengere antifraudebeleid van de Belastingdienst. Dat schrijft minister Ascher van Sociale Zaken aan de Tweede Kamer. Vanaf 1 december mogen ouders niet meer zomaar hun kinderopvangtoeslag laten uitbetalen aan de instelling waar hun kind verblijft. Die methode is fraudegevoelig. De Belastingdienst maakt daar wel een uitzondering op, maar daar moeten instellingen hogere kosten maken. De Stan prijs voor het is voor het eerst gewonnen door een camerajournalist. Jeroen Kelderman van RTV Drenthe won de prijs voor zijn reportage... over het werk van de luchtmobiele brigade uit Assen in Kunduz, Afghanistan. Kelderman maakte volgens de jury indruk met zijn opzienbarend mooie camerawerk. Het is voor het eerst dat een reportage van de regionale omroep... met de prijs wordt bekroond. De Stan Storymansprijs is genoemd naar rtl kamerman Stan Storymans, die in 2008 in Georgië om het leven kwam. FNV-bondgenoten gaat weer onderhandelen met de directie van bierbrouwer Grols. Vandaag legden tientallen medewerkers van de brouwerij het werk neer... omdat ze het niet eens zijn met het voorgestelde loonbod. De onderhandelingen gaan om een loonsverhoging van 0,75 procent. Daarnaast stelt Grols voor dat medewerkers een variabele beloning krijgen van 1,25 procent. Die wordt alleen uitgekeerd als het goed gaat met het bedrijf. Voorwaarde is dat medewerkers drie ATV-dagen inleveren.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 Het weer af en toe buien, maar het klaart ook op. Het is ongeveer 12 graden. Vanavond op de meeste plaatsen droog en vannacht koelt het af tot rond de 6 graden. Morgen lang droog en af en toe zon, dan ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Van de avondspit zijn nog zes files over. Daarvan noem ik de A2 Amsterdam richting Utrecht. Na een ongeluk tussen Breukelen en Maarsen 5 kilometer. De rechte reishok is dicht. Nog langzaam rijden op de A13 Rotterdam richting Den Haag... bij Delft over 5 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Moordrecht 3 kilometer. De verkeerslichten werken niet goed op de A59... Os richting Zerikzee. Daardoor tussen Waspik en Knopend Hooipolder 4 kilometer.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 Vluchtboeken, hotel erbij, kom vliegwinkelen op vliegwinkel.nl Dit is Radio 1, de NTR. Ja, Dames en heren, goedenavond. Onze gast. Is een tekenaar en beeldhouwer die in België de Picasso van Brussel en omgeving wordt genoemd. En eindelijk landt zijn werk in Nederland. Want hier op tafel ligt verhalen van Pajottenland Waarvoor hij zich liet inspireren door kleurrijke mensen uit zijn omgeving. De postbode, de boer met zijn varkensbeer en de tuinman zonder benen. Hier is Konrad Tinel. Uw presentator is Jelly Brouwer. Mag ik uw handen eens zien? Ja. Wat is daarmee gebeurd? Misvormd. Arthrose noemen ze dat schijnbaar, maar ik weet niet wat dat is. Maar ik heb veel pijn gehad in mijn duimen. Maar die staan die zijn enigszins krom. Misvormd door... Ja, door het werk dat ik doe, ik werk heel veel met een hamer. Ik werk heel veel in ijzer, in plaatstaal, slagen, vormen, lassen, zwaar werk doen. Het zijn echt gigantische beelden ja, van sommige wel, Ja, sommige wel, ja. En natuurlijk, ik ben nu uh, op het randje af 80 en dat begint te misvormen. Maar ik heb er niet bepaald last van, moet ik zeggen. Nee, dus is het niet pijnlijk? Nee, zolang het gaat is het goed. Het is pijnlijk geweest, maar het is voorbij. Ik weet niet, ik ben ergens over een grens geraakt. Zeker, ik weet het niet. Maar echt fijn piano spelen. Want er ja. schuilt een virtuose pianist in die... ja, ja, dat kan ik niet meer. Ik kan nog een beetje zo iets doen op de piano. Maar piano spelen kan men dat niet noemen. Nee. Terwijl dat op uw vijfde is dat voorspeld. Hè? U gaat een groot pianist worden. Ja, mijn je? moeder had het graag gehad. Ik ben van een uh, muzikantenfamilie. Mijn grootoom was een beroemd muzikant. Mijn oom was muzikant. Mijn vader was half muzikant. Uh, mijn grootvader was muzikant. Mijn overgrootvader, mijn ooms. Oh ja? En allemaal pianisten? Nee, orgelisten, pianisten, toondichters. Beetje alles zo. Mm -hmm. En het zat wel in de familie. En ook langs mijn moederskant waren het ook muzikanten. Dus om u te zeggen, ik ben in muziek opgevoed. En op en de uw derde muziek. begon u te tekenen. En toen ging u kiezen op een gegeven moment. En werd het beeldhouwen en tekenen? Uh, ja, ik begon op mijn derde te tekenen. Mijn, mijn vader, die ook beeldhouwer was, werkte voor kerken en zo heel klassieke dingen. Maar uh, ja, hij verwonderde dat, dat ik zo vroeg tekende en hij bewaarde dat allemaal. Het is spijtig genoeg verloren gegaan door de oorlog. Maar uh, ze hadden mijn, alle mijn tekeningen bewaard in albums. Maar dat is weg. Maar dan ben ik aan de piano gezet geweest. En ik heb Goed piano gespeeld op momenten en zo. Maar u koos voor de kunstacademie, niet voor het conservatorium. Ja, nee. Omdat uh, ik vond... Ik ben half fysiek, ik ben niet groot, maar ik ben heel fysiek. Ik vecht graag, ik werk graag... Uh, ik doe graag moeilijke dingen, fysieke moeilijke dingen. Ik was ook sportief. En uh, die piano, altijd aan die piano zitten. Zes uur per dag studeren, dat zag ik echt niet meer zitten. <laughs> en toen heb ik maar voor de, de kunstacademie gekozen... De... Voor het grove werk. Ja, Moeten dat we was het niet het grove zien? werk, maar, maar meer het fysieke werk. Hmm. De, het beeldhouden, werk, met materiaal bezig, en is voor mij wel belangrijk, moet ik eerlijk zeggen. Ja. En behalve die artrose, die misvormde handen, is het sowieso niet helemaal goed voor het gestel. het beeldhouden. Want u zei net, ja, ik oh, heb goed, ook voor, iets. Ja, uh... ja, ik ben een beetje dom geweest. Ik, heb, ik, heb, ik ben aan het, aan het ijzersnijden geweest met een plasmabrander. Ja, ik kan u moeilijk uitleggen wat dat is, maar dat maakt enorm veel stof. En ik heb dat stof te lang ingeademd, een hele namiddag lang. En vergeten van de afzuiging op te zetten of vergeten van het buiten te doen. En ik was helemaal bevangen die avond. Ik kon bijna niet meer ademen, maar nu kom ik erdoor. Dat klinkt naar een lichte vergiftiging, toch? Ja, het is zoiets geweest. Ik heb het gevraagd aan iemand... want ik ben ook niet een dokter gegaan, maar... Niet? Iemand die er iets van kent. <lacht> een <Gebuur. lacht> En toen kreeg je op uw donder? Ja, een beetje thuis, ja. <lacht> en wat is thuis? Thuis, dat zijn mijn lieve uh, huisgenoten... waarmee ik al 27 jaar samen woon. Dirk en Lisbeth uh, en hun kinderen... Uh, en waar ik mij zeer lekker bij voel. Wij werken ook samen. Dirk is een beetje mijn, de man die mijn werk promoot en zo, ja. En niet uw echte familie. Maar Dirk is een goede vriend van u, en is een goede de vriend. manager. Wij wonen uh, al 27 20 jaar samen en dat is prachtig. Op een gigantische hoeve in Ik ben bijvoorbeeld in Pajotte geweest, hoor. Maar van, Dat is al voorbij. Ah, ja, ja. 30 jaar getrouwd en toen <hijf> ja. was daar die hoeve. Nou, wellicht, ja, ja. misschien spreken we daar ook nog ja. over. Um, uh, die tegel ligt daar met de vraag of die je op een gegeven moment beschreven kan worden. U zei net al: het wordt iets Frans en dat, ga, dat zal ik dan vertalen ja. voor jullie. Uh, luisteraars kunnen zich mengen in het gesprek. U kunt vragen stellen, opmerkingen plaatsen. Ja. Ga naar onze website radiokunstof.nl of meld u via Twitter: hashtag Radiokunstof. Nou, met de Thalys aangekomen vanuit ja. uh, Pajottenland. Zalig. Coen Tinel, u zei voor het eerst van mijn leven eerste klas gereisd. Ja, ja, in het Thalys, wauw. Het was lekker <laughs> een vliegtuig, zo mooi. <laughs> Komt u niet zo vaak naar Nederland, gereen? De laatste tijd ben ik wel al vier, vijf keren naar Amsterdam gekomen. En ik was voordien misschien één keer in Amsterdam geweest. Eén keer, maar? Ja, in al erg... die tachtig jaar? Ik vind het zeer erg. Maar ik, vind, ik, vind, ik voel me zeer lekker in Amsterdam. Het is een mooie stad. En de mensen zijn, moet ik eerlijk zeggen... niet om de Hollanders op te vrijen, zoals we het Vlaams zeggen... maar ik vind ze echt tof. Het is maar het klinkt alsof u het niet had verwacht. Nee, maar wij, wij Vlamingen zijn zo'n beetje afkerig... altijd geweest van de Hollanders. Ik vind dat zo erg. Ik vind het echt triest. Dat moet niet, dat is niet nodig. Maar u had daarvoor niet de behoefte om eens langs te komen in Amsterdam? Niet bepaald, nee. nee. nee. Maar ik ben wel een thuisblijver, hoor. Ik, uh, ik loop niet veel weg. Ik, uh, ik leef in mijn Pajottenland vooral daar. En ik kom buiten als het absoluut nodig is, anders niet. Laten we eens met dat uh, Pajottenland beginnen. Ik stel u nog even voor, u bent dus uh, tekenaar, beeldhouwer. U wordt wel uh, de Picasso, Joost Prinsen zei het net, beetje, de Picasso van België. Ja, nou, het. er is enige overeenkomst en gelijkenis ook. Ja, dat zeggen ze met dikwijls. Dikwijls komt er iemand bij mij... Wanneer weet op wie dat eigenlijk gelijk ja, zei: Ja, ja, ik weet het, op Picasso. <laughs> en zo'n mooi wit overhemd. Ja. Borsthaar dat eruit krult. Ja. Een kalend hoofd. Ja. Stefan van Vleteren, de mooie, ja, goede Ja, maar fotografen. Stefan schiert zich mooier dan ik. En die is... <laughs> Die, die glimt gewoon op zijn kop. Stefan van Vleetre? <laughs> uh, uh, ik wou Stefan. Stefan. U bedoelt Picasso. <laughs> Stefan Brijs. Stefan Brijs, ja. Uh, uh, ja, ja, ja. Die is mooi kaal. De schrijver, ja, die is ik... mooi kaal. Hij schreef het boek. Maar laat ik eerst even u nader introduceren. Zoals ja. gezegd, tekenaar, beeldhouder. Picasso van België. Uh, u, u wordt ook wel de belichaming van het verdriet van België genoemd. Het beroemde mm -hmm. boek van Hugo Claus. Mm -hmm. Met een familie, uh, u noemde de oorlog net al even. De uh, familie die koos in, voor Hitler. In, ah, mijn familie, ja, ja mijn ja, ja. familie. Uh, en die voor uh, innerlijke verscheurdheid uh, zorgde. Ja, absoluut. Ook daarover heeft u getekend en gepubliceerd. Ja, ja. Um, nou, nu bijna tachtig jaar, zoals u net al zei. Mm. Um, en uh, wij in Nederland gaan u nu ook leren kennen. Mm -hmm. Want er ligt echt een indrukwekkend boek tussen ons. Uh, verhalen van het Pajottenland. Ja. Zo heet het. Ja. Het Pajottenland ligt ten zuidwesten van Brussel? Ja, absoluut. Glooiend de landschap? Ligt glooiend. De streek van Breugel, zouden ze bij ons zeggen. Naar nou, men zegt, zou Breugel daar gaan wandelen zijn? Pieter Breugel de Oude om zich te inspireren. Ook woonde hij in het deel van Brussel... dat naar het Pariotland toe wijst. En ook zijn in sommige van zijn schilderijen... kerkjes te vinden die in het Pajotland nu nog staan. Oh ja? Ja, dus wordt dat zo'n beetje genoemd. Het is wel heel plezant om het te kunnen vernoemen. Maar u, het is een mooie streek. U bent een uh, Gentenaar. Ik ben een Gentenaar, ja. Maar nu al bijna een halve eeuw woonachtig Ongeveer in het Ongeveer een halve eeuw woonachtig in het ja. Wat ja, voor ja. type mensen wonen daar? En wel vergeleken met de Gentenaars en, en de Westvlamingen en zo. Maar dat is moeilijk om mensen. Uh, ik wil geen mensen in rassen indelen. Maar het, het is, uh, de pijot is misschien iets stugger dan de andere Vlaming. Is niet zo gemakkelijk te benaderen. Maar dan heeft hij ook zoiets. Als je hem kent, dan, dan, dan, dan is hij ook uw vriend. En kunt je daar. Ik heb daar. Allez, maar eigenlijk zijn alle mensen gelijk. Oh, Gelijkwaar. Maar er zijn zo soms verschilletjes, kleine verschilletjes. Maar fundamenteel is dat zo weinig. Maar ik heb daar. Uh... Klopt het tussen u en die pajotten? Ja, ja, ja, natuurlijk. Ik ben een stadsjongen van, van, van een familieburgermilieu. En daar waren geen boeren in mijn familie. En ik heb heel mijn leven gedroomd van boeren, van boer te zijn. <laughs> en als de nonnetjes op school in ons katholiek onderwijs vertelden over de hemel, dan zag ik een boerderij. Met koeien en varkens en paarden. Maar dat was natuurlijk niet zo. Wanneer maar, is dat ontstaan? Als heel klein jongetje? Als heel klein jongetje was, ja. De buiten dat was, dat was het mooiste wat er bestond. Niet de stad. Ik ben altijd niet zozeer stadsmind. Ik kom wel graag eens in de stad... maar ik, ik wil buiten wonen en leven. In de rust en de stilte. En uh, ja, Pajottenland ja, heeft mij wel uh, zeer aangegrepen... om te wonen en te leven. En ik heb daar heel wat geschiedenissen meegemaakt met mensen die ik gekend heb en die ik nog ken... En, ja, die... en dat is precies wat in dit boek voilà, gebeurt. Hè? U... Die mooie verhalen bij mij naar boven gebracht hebben. Door ze te kennen, door hen te horen... door te zien hoe ze geleefd hebben... wat ze hebben tegengekomen in een leven van miserie en van mooie dingen alles zo'n beetje. Het leven van die mensen daar op de buiten, dat heeft mij wel geboeid. En ja, al en u tijd. bent dus, zoals gezegd, tekenaar. Dus u heeft de verhalen van die mensen uh, getekend. Het is eigenlijk een, een graphic novel. <kwijnt> uh, het is een heel dik, uh, zwaar boek. Ja, 315 uh, uh, tekeningen. 315 uh, ja. tekeningen. Uh, Chinese inkt gebruikt ja. u. Chinese en, inkt en bister. En, en bister. Notenbruin. Wat, wat is dat bister? Bister is notenbruin. Dat is, uh, als je de Noot hebt. Je hebt de harde bast, maar je hebt daar rondnoot, Welke de bolster. Noot? De walnoot. De walnoot, ja. he, de walnoot. Je hebt de harde bast, ja. maar daar rond heb je de bolster. Ja. Die groene bolster. Als dat afvalt, barst die bolster open en als je die opraapt en je gaat die koken in water of zoiets, he, dan krijg je dat noot te bruin. Oh ja? Ja, ja. ja, ja. Maar je kan dat kopen in poeder, he. ik doe dat nu zelf niet, he. Maar, uh, je hebt zelf nemen. niet een walnotenboom in de tuin ja, staan. Ja, mooi. Ik kan dat. Ja, ja, Ik heb dat wel staan, maar ik kan dat zelf doen. Maar uh, het is niet nodig <laughs> van al dat werk te doen als ik het kunt kopen. <laughs> voor niet veel dus uh, het is een mengeling van roesbruin, Chinese inkt ja, en, en veel alle soorten grijs tinten, ja, ja. modderachtige. Ja substanties ja. Ja. en uh, nou ja het zijn echt onwaarschijnlijk mooie mooie tekeningen en Stefan Brijs, de schrijver die ja. wij hier kennen van de engelenmaker uh, en post voor uh, mevrouw Um, heeft, ja, die woont ook in het Pajottenland. Nee, nee, hij woont niet? niet in Pajottenland. Oh, dat dacht ik. Nee, nee, helemaal niet. Oh. Nee, hij woont in, uh, in Lier, dat is de provincie Antwerpen. Oké, okay. okay. ja. maar op een of <laughs> andere manier heeft u, beide, uh, heeft u elkaar leren kennen. Ja, we kennen. hebben elkaar ontmoet in Gink. En hij <coughs> heeft, heeft ik... uh, de verhalen <coughs> geschreven... <coughs> ja. uh, op basis van wat u hem heeft verteld. Voilà. Ik heb hem en verteld tekeningen. en tekeningen laten zien. En toen zei hij tegen mij maar Koen, Jongen, daar moet een boek van komen ik zei, jammer Stefan, ik kan niet schrijven hoor Jammer zegt hij, ik kan schrijven <laughs> en toen heeft hij dat gedaan en heeft dat op zo'n vriendelijke manier gedaan hij heeft zich echt onderworpen aan mijn verhalen en aan mijn tekeningen en dat apprecieer ik enorm, de manier waarop hij dat gedaan heeft de liefde en de toewijding hij als bekende schrijver dat apprecieer ik enorm daar ben ik hem altijd zeer dankbaar voor we zijn ook beste vrienden geworden Zes hoofdstukken, of eigenlijk zes personages. Zes verhalen, trouwen, ja. zes verhalen van zes totaal verschillende mensen. Ja. Uh, zullen we één verhaal erbij nee, nemen? Het is uh, Eens even kijken. Uh, Madeleine, bijvoorbeeld. Madeleine, ja. Is een dame van lichte zeden. geweest, ja. Geweest. ja maar... En ze is bij haar vader in het bouwbedrijf terechtgekomen. Voilà. Ja, ja. Even kijken, hoor. Dan pakken we even de tekening die, waarmee u het verhaal opent. Pagina 205. En dan hebben we daar uh, Madeleine. Daar is ze. Ja. Ja, Madeleine was dik. Ze had ver, de zaak van haar vader was. Ze komen inwonen bij haar vader, die nog de zaak moeilijk recht hield. En ze zat aan de keukentafel met allerlei papiertjes waarop geschreven werd: zoveel zand voor deze, zoveel bakstenen voor die, zoveel palen voor die. En ze zat aan een keukentafel met al die papiertjes erop. Maar als je de trap opkwam in de keuken binnen, zag je haar benen. En ze zat met benen wijd open en je kon haar broek zien. <lacht> die tekening en... is ook gevallen. <lacht> het was een ongelooflijk figuur en ze was altijd <lacht> heel vriendelijk. En dan vroeg ze mij, ik kwam daar als jonge kerel binnen. Ik was toen 30, 35 jaar, ik weet het niet meer. Um, en als je daar nu kwam voor tien bakstenen... of een hele vrachtwagen vol bakstenen, dan was iedere keer... Moet jij geen druppeltje hebben, kerel? En dat was op zijn, op zijn pajot. Een druppelke, manneken? vroeg ze. En ja, dan moest ik een druppeltje drinken. Ja, en zelf dronk ze mee ook de hele dag? Dat weet ik niet meer. Maar de, de tekening waarmee het verhaal opent... Ja. Een, een vrouw met een ontzettend rond hoofd. En ja. ongeveer um, drie onderkinnen. Ja, ja. Een brilletje op haar neus. Ja, ja, ja. En in, inderdaad dat, dat roesbruinige... Um, ja. Een stippenjurk. Ja. En dan de volgende pagina. Daar zien we haar zitten zoals u haar net omschreef. Ja, ja, ja. Dus u kwam daar dan uh, de trap op gelopen. Ja, en, en zo zat ze daar dan, ja, Madeleine. Ja. Ja, ja. Met, met de benen wijd, ja, ja, de tafel. Ja, ja. Ja. Ja. En hoe kwam u erachter dat zij een heel ander verleden had? Ach, horen vertellen van andere mensen. Uh, ik was daar geweest. Ik vond dat plezant, die bouwfirma was zo eigenlijk een beetje teloor aan het gaan. Maar dat het, iets, dat het tegelijkertijd iets heel mooi... En uh, ja, dan heeft gaat ze trouwens ook al die gaat je vertellen, ik ben daar bij Madeleine om dat geweest en om dat geweest. En dan vertellen ze van haar, haar knechts en de, haar chauffeurs... die met de vrachtwagen reden, gelijk Nonkel Edmond. Oom is dat Nonkel in het Vlaams. Edmond, hij was zodanig dik dat hij in zijn vrachtwagen bijna niet meer geraakte. Op een keer heb ik zijn vrachtwagen zelf moeten keren... want ik kon, <lacht> ik kon zijn stuur niet genoeg draaien. Die buik of, zat in de weg. Het was allemaal zo... Zo aan het teniet gaan. Aan het teleur gaan. En die oude vader. een al een fiere kerel. Die ze dan uiteindelijk dood vinden op zijn toilet. Zo een huisje dat op, op de werf stond. En daar hebben ze hem doodgevonden. Ja en uh, dan eindigt dat dat die firma helemaal teniet gaat. En dat dat overgenomen wordt door enkele verre neven. Die dan zo'n heel modern ding bouwen. En die daar met auto's... Uh, noemen ze dat in het Nederlands, een decapotabele auto... een auto waar de kap af kan zo. Een cabrio. Een cabrio... En met uh, een met zonnebril aan. En, uh, een foute chique horloge. En zo. Ja, ik ze ja. daar die zaak overnemen. En de, heel de ziel was uit de zaak weg. En dat deed mij zo erg eens pijn, ja. u, u, u zei net al van... Ik was een jaar of 35. Want het ja. speelt zich af uh, tussen de jaren 1960 en 1980. 70, 80, uh, ja, ja, ja. Ja deze figuren leren ik kennen. Wat voor periode was dat voor uzelf? Hoe zag uw leven er toen uit? Oh, ik was echt... Een, een hoeve die ik gekocht had... een vervallen hoeve... een hele grote Brabantse vierkants hoeve. En dat zijn grote hoeven daar in de streek. Had ik gekocht. En geld geleend en ik wou dat hebben. Met twee hectare grond erom. Ik had een vrouw, drie kinderen... en oh, ik, wou, ik wou dat opbouwen. Ik had geen centen. En ik heb daar verschrikkelijk hard in gewerkt. En mijn, mijn leven was toen... vooral werken om die hoeve op te bouwen. Ik had toen ook een smederij... De boerderij waar u altijd al van droomde? Wat ja, net voilà, de, de droom van mijn leven, mm, mm. die boerderij. En ik had toen ook een smederij begonnen. Ik was een smederij begonnen en dat marcheerde goed. Ik werkte vooral voor uh, uh, chique winkels in Brussel. Oh. Uh, ik ontwerp zelf meubels en zo van die dingen. Ik maakte sokkels voor antiquiteiten, voor musea en zo. En mijn zaak ging goed. En daarmee kon ik die hoeven restaureren en opbouwen. Maar ik heb heel, heel hard gewerkt om dat allemaal te klaren... Ja. Dus ja. u heeft, dat was een prachtige ik, periode. In ik heb leef. vooral gewerkt voor mijn familie en, en om dat allemaal op te bouwen. En ik was eindelijk weinig bezig met beeldhouwen en tekenen. Tussendoor wel, maar niet zoveel als nu. En had u daar geen spijt van dan? Ja, natuurlijk, dat was moeilijk. Ik was verdeeld. Ik was verdeeld. Want op het moment heb ik gezegd, ik geef het allemaal op. Ik, uh, mijn hoeve was toen tamelijk goed gerestaureerd. En ik heb toen die smederij opgegeven. Ik zei, ik kan niet beeld houden, ik kan niet tekenen. Dat gaat niet, dat gaat niet. Dat combineerde niet met het gezin ja, en met een, een vrouw. een soort midlife crisis, denk ik. Toen al? En ja, bij 38 was ik toen. En toen zei ik, ik stop ermee, ik ga alleen nog werken. Ik wil mijn werkmannen niet meer, ik had er drie. En dat ging ook niet. En toen kreeg ik een telefoon van een oud-leraar van mij, die zei... die al zo heel officieel... ...wilt je de leerstoel Beeldhouwen op sint lukas Hogeschool in Brussel overnemen? Ik zei, ja jongens, wat moet ik daar gaan doen? Eerst wou ik dat niet lesgeven, ik zag dat niet zitten. Maar zei me toen, ja maar jij weet niet wat geweigerd, jongen... ...jij bent onmiddellijk titularis van de afdeling Beeldhouwen van een hogeschool in Brussel. Wow. En toen heb ik gezegd, allee, ja, kom, uh, we zullen dat maar doen... En ik heb er geen spijt van. Het heeft mij financieel wel gered, moet ja, ik zeggen. Ja, want ja. dan had u in elk geval het ja. onderwijs als basisinkomen. Ja, dat is het. Ja. ja. Um, het, het boek, het lijkt nu alsof het uh, ontzettend grappig is. En het een beetje kolderieke figuren zijn die mm -hmm. u mm -hmm. heeft geportretteerd. Mm -hmm. Maar het is het, ook, ook van een gruwelijkheid waar u de schoonheid heel erg van laat zien. Hè? Zo ja. heb ik het vooral Dat zegt men mij dikwijls. En... En dat zal wel waar zijn. Heel veel beesten zelf, trouwens. Zelf zie ik dat niet altijd zo duidelijk. Maar dat zal wel waar zijn. Want ik zie zo altijd de, de twee kanten van de dingen. Mm -hmm. Iets dat heel mooi is, dat kan mij verschrikkelijk ontroeren. Maar in die mate dat ik dan ook die, de tegenpool daarvan zie. Dat kan hier allemaal mislopen. Hoe erg kan het dan niet worden? Allee, ik geef dikwijls het voorbeeld van een moeder met een kindje. Ik zie graag kinderen, ik zie graag vrouwen. Moeder met een kindje, dat is iets prachtigs. Hè? Maar als je daar goed naar kijkt, zie je ook de kwetsbaarheid daarvan. En dat kan mij verschrikkelijk aangrijpen en ontroeren. En ja, dan begin ik zo die andere kant te zien. Alles is dubbel. Mm -hmm. Wit kan niet zonder zwart. Pijn kan niet zonder, zonder, zonder zachtheid. Alles is zo dubbel en... Daar, daar kan ik, ik kan dat niet wegwerken. Nee. En dat is precies wat je voelt en ziet als je het boek ja, uh, ja. leest. En ja, wel, misschien kijkt. wel, ja. ja dat denk Want ik, zelf ja. geef je daar een rekenschap voor hm. als je dat zelf gemaakt hebt. Hè? Maar mensen zeggen, ja, er is veel donker in, in mm -hmm. hun werk. En dat is waar, dat is waar. Laten we even naar de eerste uh, persoon gaan. Een, een, een gruwelijk openingsverhaal is het. Ja. Uh, Corniel heet hij. Ja. Uh, ja. De, de man zonder benen. Ja. U moest er ja. net een beetje om lachen toen uh, Joost het, Prins het, het, het zo aankondigde. Het, het, het, het, het is, um, is... Hoe heeft u hem leren kennen? Uh, wel, ik, uh, <coughs> ik woonde toch, toen nog niet lang in mijn dorpje. En... Uh, mijn kinderen gingen naar een schooltje bij Nonnetjes, een katholiek gebied daar. Een klein schooltje in een dorpje. Een zeer mooi gelegen. En daar waren drie, vier nonnetjes nog. En uh, ik bracht mijn kinderen met de auto daar naartoe. Ze waren dan vijf, zes jaar, mijn twee oudste. En ik rijd daar naartoe langs naar een klein veldwegje. En op het moment, het was mistig in de morgen, in de herfst. En de een welgje naar boven. En zie ik daar een zwarte massa. Op, op dat straatje naar, naar boven klauteren. Dat was een steile straatje. Maar ik zei, wat is dat? Ik stop met mijn auto. Ik kijk, ik stap uit, ik loop daar naartoe. Ik kijk en ik zie een man op de grond liggen zonder benen die zijn invalide wagentje naar boven trekt. Want zijn voorwiel slipte door. Hij kon niet draaien. En hij moest wel op de grond gaan liggen om het naar boven te krijgen. Maar die man had geen benen, absoluut geen benen meer. En ik heb die kerel geholpen. Ik heb gezegd, kom jongen, ik ga u helpen, waar moet je naartoe? Ah, ik moet naar het klooster bij de nonnekers. En ik heb dan heel voorzichtig mijn touw, zijn wagentje aan mijn auto gebonden. En heel zachtjes, dat was niet zo ver, een kilometer misschien, las veldwegjes, hem tot daar getrokken en was me heel dankbaar. Met het wagentje achter de auto aan. Ja, ja, ja. dat levert dan ook weer een prachtige ja. tekening op. Nou ja, ja. En ik heb dan toen ontdekt dat die man daar tuinier was. Een tuinman zonder benen. Ja, ja, ja. Wat kon hij doen? Nee, die, die deed dat. Die had uh, zijn grief zelf gemaakt, aangepast om, om te kunnen werken. Alles was kleiner en korter. En stond op, op zijn zitvlak stond hij in die tuin te werken. Wat hij kon, deed hij. Andere dingen werd misschien door gedaan. Ik heb die mensen niet gevolgd van dicht. Maar uh, dat was nogal aangrijpend te ja. ja. Uh, in het boek geeft u de man een oorlogsverleden ja. mee. Is dat het verleden dat hij had? Of nee, heeft u dat verzonnen? Nee, dat heb ik verzonnen. Maar dat heb ik verzonnen aan de hand van oorlogsverleden van mensen die ik gekend heb. Ja, ik heb dus zelf twee broers gehad... die, uh, die SS-soldaten waren. Een van mijn broers is zwaar gekletst geweest... gekwetst geweest in, Ru in uh, Berlijn... bij de verdediging van de bunker van Hitler... bij de noordland Division. Uh, en die is met één been teruggekomen. En ja, in mijn fantasie is een beetje op rol geslagen. Ik heb daar... Daar een verhaal aan die man gebreid. dat te maken heeft met het verhaal van mijn broer. en van vele andere mensen die ik gekend heb. die Oostfront gedaan hebben en zo. Want het verhaal uh, laat zich ook lezen. Want Scheisheimer, dat is uw eigen verhaal. Ja. Uh, dat is trouwens ook nog niet zo heel erg oud. Uh, dat nee. is in 2009 uitgekomen. Zo kunnen, u zal het beter weten dan nee, ik, ik weet het <laughs> niet vast. <laughs> uh, ook een graphic novel, en ja. minstens zo indrukwekkend, waarin ja. u um, ja, uw hele gang als tien, elfjarig ja. jongetje met ja. uw familie, met de broers, met uw vader, moeder, ja. zusje naar Daar Duitsland. Stel ik het mijn laatste verhaal jaar. van een kind, van een zeer gezinde vader die daar geweldig in geloofde. Mijn vader was een hele eerlijke, brave, katholieke mens. Maar die geweldig geloofde in, in Hitler zijn ideologie, die dat las, die dat inslikte uh, als een grote naïeveling. Mm. En die zodoende zijn zoons daarin geduwd heeft eigenlijk. Hij zei aan mijn broers, ik in uw plaats, ik ging. En ze gingen dan ook. Hoe ik, oud waren uw broers toen? Zij waren 17 en 16 jaar. Uh, nog geen 17 en 16 zelfs. De ene was SS-soldaat, de andere was SD-Sicherheidsdienst, bewaakte de Joden in, in, uh, in uh, de Dorsijn-Kazerne in Mechelen, die moesten op transport gezet worden naar Auschwitz en zo. Enfin, eigenlijk verschrikkelijk. En die kinderen wisten eigenlijk pff, niet wat ze deden. Het is verschrikkelijk om ja. te zeggen, maar ik, ja, ik ben er al ontsnapt. Ik was te jong. Ik ging ook misschien gezegd wat papa zei, gedaan heeft wat papa zei. Dat moet je doen jongen, dat is goed. Mm -hmm. ja. u, u was dus uh, tien, elf ik jaar? Ik was uh, zes jaar als de broer, mijn oudste broer was zestien, mijn tweede broer was vijftien. Dus ik was tien jaar als we in 1944 bij de ontscheping in Normandie naar, uh, naar uh, Duitsland gevlucht zijn. En zodoende heb ik twee jaar in Duitsland geleefd. Als jongetje van tien tot twaalf jaar. Maar daar heb ik echt het debakkel meegemaakt. De zware bombardementen, de, de brandende parachutisten die uit de lucht vielen, vluchten, schuilkelders, brandende steden. Uh, de Russen die binnenkomen al zingend en te paard en te voet. Ik vond dat zo mooi, de Russen. Ja, was zo ja die kon zo Rus. mooi zingen en die waren zo lief met kinderen. Maar natuurlijk, de rest was minder plezant. Ja. Maar uh, voor kinderen was het wel mooi. Maar en zijn we de vlucht, vlucht door de, de wouden en de bossen vlucht, die u allemaal van beschrijft. In de Russische zone zijn we gevlucht naar de, naar de Amerikaanse zone. En daar hebben we dan nog zes maanden in, in Bamberg geleefd. En daar hebben we heel, heel die oe, verschrikking gezien van die Duitse soldaten... die weer kwamen uit Rusland en zo. Die daar in die stad uitzwemden met treinen. Met hele treinen. Dat was echt schrijnend. Mm -hmm. En daar heb ik een zeer duidelijke, klare herinnering van... als jongetje van bijna twaalf dan. U, u schrijft ook ergens... of u schrijft, ik zeg steeds u schrijft... u tekent uh, die treinen, alsmaar weer die treinen. Die treinen, ja, we waren bezeten van treinen. Toen we pas uit Duitsland weer waren... was ons huis, huis volledig leeggeplunderd. Wij woonden in een groot herenhuis in Gent... zoals men dat toen noemde. Maar dat is allemaal leeggeplunderd. Wij waren alles kwijt... Iedereen zat in de gevangenis, buiten mijn moeder, mijn zusje en ik. Uh, uw broer werd, geloof ik, zelfs ter dood, ter dus dood veroordeeld. mijn twee broers zijn ter dood veroordeeld geweest, ja. Maar met, met, uh, met verzachtende omstandigheden nadien. Door hun ouderdom en doordat de tijd al een beetje verlopen was. Ze zijn maar in 46 gepakt geweest. Maar waren ze in 44 gepakt geweest, ze waren voor ter dood veroordeeld geweest. Hm. Ter dood gebracht geweest, ja. En um, uw vader? Mijn vader is tamelijk zacht behandeld geweest. Omdat hij... Een held was van de oorlog van 1418. <laughs> Zo kan het verkeer. <laughs> dus het is nog ongelooflijk om allemaal te vertellen. Maar mijn vader was uh, vrijwillig patrouilleur. Heeft... Um de aanval op de Minotrie meegemaakt. Dat is een bekende aanval geweest. Het is te lang om allemaal te vertellen. Maar daar is ze zwaar gedecoreerd geweest. Is vermeld geweest op de legerdagorde. Uh, wat uitzonderlijk is voor een soldaat. Enzovoort. En daarvoor heeft hij ver, uh, verzachtende omstandigheden gekregen. Maar ik denk ook dat mijn moeder daar een rol in gespeeld heeft. Ja? Want in mijn familie waren er nog een beetje bekende mensen. Advocaten en zo. En dat, ik denk dat dat ook een rol gespeeld heeft. Ik weet het niet hoor, maar ik denk. Dat het ook een beetje rol gespeeld heeft. Hoe keek u uh, als kind eigenlijk naar uw vader? Hoe, hoe zie je... Hoe zie Wij u? hadden alle drie de drie zonen een ongelooflijke bewondering, bewondering voor ons vader. Hij was... <coughs> ik wou het echt zeggen. Hij was heel eerlijk. Hij was fier. Hij was correct. Ik heb mijn vader nooit op een leugen betrapt. Hij was zelfs niet streng. Ja. Lijkt u op hem eigenlijk? Mm, ik weet het niet. Ik ben veel kleiner. Hij was groter en fijner. Ik Gelijk meer op mijn moeder. Hm. Ja, zij was klein. Van Spaanse afkomst. Mijn vader was van Italiaanse oh, afkomst. Er zit ook een kleine Spanjaard in nu. Ja, ja, ja. En een en kleine en Italiaan. Italiaan. Ja, het is meerdere zo'n klein mannenkoop. <laughs> dat is het. <laughs> ja, we hadden de bewondering voor ons vader. Hij was zo'n een, een voorbeeldige man, ja. Hm. Uh, maar een, een grote naïeveling. Uh, die mens is erin getrapt. De, de, het is heel moeilijk om daar iets over te zeggen, ik ben daar zeer verdeeld tegenover. Het is, het is lastig om te dragen. Hm. Ik kan niet zeggen dat mijn vader een lelijke mens was. Dat was hij echt niet. Ik kan alleen zeggen hij was dom Hij was heel dom. Dat hij daar kunnen intrappen is. Ik weet anders niet hoe, hoe dat ik het moet gaan Verklaren. Ja. Terwijl ja. u daar een leven lang... Ja, ja, maar je zit daar wel mee hoor. Voor de rest van je leven hm. draagt je dat mee. Ja. Lees Misschien ik, niet. zie ik in het ja, boek ook. Ja, ja, ja. Want het was tamelijk laat dat u met die maar tekeningen ja. kwam. En ook maar nu, ja. want dit gaat er eigenlijk over het Pajottenland... waar we net over spraken. Ja. En toch komt die de oorlog er weer ja. tussendoor fietsen. Ja, ja, zonder dat je het wilt. Ja. Ja. ja, valt je daar terug in. De Tuinman zonder benen, ja, hup, we waar. zijn weer in Duitsland. Ja, ja. ja maar dat is waar. Het is waar. Het is waar. Want het is natuurlijk ook... Ik kan het me eigenlijk helemaal niet voorstellen... maar dat een kind van 10, elf... Uh, dit allemaal heeft gezien... Ja. en zo gedetailleerd in zich heeft opgenomen ook. Ja, maar dat kon, ik heb een zeer goed uh, visueel geheugen. En uh, <kalk> ook... Uh, dus toen hij me zei, tekent u vooral in plaats van te vertellen, want je, kunt dat, well, je kan het niet neerschrijven... Door te tekenen is mijn geheugen uh, losgekomen. En door te tekenen dacht ik terug aan andere dingen. Maar zei dat nog en dat nog en dat nog. En zo ben ik gaan verder tekenen. Eindelijk heb ik mijn geheugen opgefrist door te tekenen. Ja. Die andere uh, beroemde schrijver, David van Rijbroek... Ja, uh, ja. die de andere boeken ja. uh, schreef bij uw tekeningen... Ja, ja. zegt uh, ook ergens... Um, uh, Koenraad tekent niet om uh, te herinneren... maar om te vergeten. Ja, het is, ergens, uh, het is ergens een genezingsproces, dat is waar. Uh, vergeten kunt je niet hoor. Vergeten is een groot woord, maar om, het, om te verwerken zou het eerder zijn. Dat zal misschien juister zijn. Ja? Ja, Davies is een schrijver, is een verstandige man, hij weet het misschien beter dan ik, <lacht> maar voor mij is het. Voor <lacht> u. Om het te verwerken. Het is meer verwerken dan vergeten. Vergeten kunt je dat niet. Nee. Ja. U, uh, in Scheissheimer speelt uw Joodse pianojuf ook een, uh, ja, belangrijke, zeer een belangrijke rol. rol dus ja. Ik kan me goed herinneren. Ik heb het op, uh, op een pdf gezien, ja, dus ik heb ja, het boek niet ja, gezien. Ja, ja. Uh, opent het boek, geloof ik, ook met een... Het uh, eindigt. Partituur, toch? Of niet? Ah, het, het begint met de partituur ja. van Bach. Een, een, een preludieke van Bach uit het boekje van Anna Magdalene. Een boekje dat hij gemaakt heeft voor zijn tweede vrouw. Want ze studeerde piano... Waarom Prachtig was dat boek, stuk zo he. belangrijk? Waarom wilde u daarmee over? Ja, dat is... Uh, ik ben aan het piano gezet geweest toen ik vijf jaar was. En ik was heel begaafd. En toen kreeg ik pianoles van Betty Galinski, Een Jodin. Mijn moeder wist zo gezegd niet dat ze Jodin was. Maar ze kende ze al twintig jaar. Ze hadden samen op een conservatie gestudeerd. Uh, Wanneer <coughs> zei zij dat ze niet wist dat ze een Jodin was? Nadien. Als ja. ze al dood was. En, ik en kreeg, u gelooft dat niet? Ik geloof het niet, nee. Ik geloof het niet. Ik kan het niet geloven. En, want het was zo bekend dat in de jaren twintig, toen ze in België toegekomen is, zoveel Joden uit het oosten, uit het oostblokland naar hier vluchten. Mm -hmm. Zij kwam uit Kiev, van Kiev naar Warschau, en van Warschau naar België. Dat is zo duidelijk. Dat zijn gevluchte Joden. Zij was van bourgeoisie, van mensen met centen, uh, mm -hmm. En zij ook, zij speelde piano. Zij had piano gestudeerd en zo. En ze heeft hier verder gestudeerd, om u te zeggen, dat waar, was niet gelijk wie. En uh, toen heeft mijn moeder haar aangezocht om mijn pianoles te geven. En ik kreeg thuis pianoles. Twee keer in de week kwam Betty thuis. Moest ik aan de piano gaan zitten en met haar naast mij... En ze sprak moeilijk Nederlands. Uh, en ik moest zelfs mijn toon laten spelen met twee muntstukjes op mijn handen. En die mochten dan niet afgeleiden. En ik vond, dat, ik vond dat mooi om te doen. Dat oefenen, dat kunnen. En zij was streng, maar, maar, maar alleen vriendelijk met mij. U kunt en... nog één stukje, horen ja, van uh, ja. uw goede vriend ja. uh, Dirk. Ja. Wilt u dat laten horen? Ja, maar... Ik u onder één voorwaarde dat ik mag zeggen dat ik geen piano niet meer speel. Nooit meer. Of bijna nooit meer. En dat ik absoluut niks te pretenderen heb met mijn pianospel. Het is alleen een eer aan haar dat ik met mijn kromme poten dat nog een keer wil proberen. Heel graag. Dat was mijn eerste piano-examen met haar toen ik zes was. Eerbetoon, toch? Sorry. Door Koenraad, Een eerbetoon door Koenraad ja. Raad Tienel Aan Betty Galinski. Ja. Menuet van Bach was dit? <coughs> een menuetje van Bach. Uit het boekje van Anna Magdalena Bach. En toen had u die min muntstukken op uw... Uh... Nee, toen niet. Niet om dat Oh, niet spelen. bij het toelatingsexamen. Om, oh, nee, nee, nee. Om, uh, om oefeningen te spelen. Om toonladders te spelen. Niet om stukjes te spelen. Want je mag bewegen met je handen. Maar... Uh, om toonletters te, te oefenen met een muntstuk is het goed... omdat je dan beter je vingers articuleert. Zoals we dat in het Vlaams zeggen. <laughs> wat, voor, wat voor juf was ze? Was ze streng? Nee, ze was, heel, ze, het was een zeer hoopse dame. Ze, het was een dame met klasse. Want veel kon ze niet zeggen, want ze sprak Frans. En ik, ik kon toen nog geen Frans oh? of, of heel weinig een ja. paar woordjes. Maar... Ik weet niet, ik had zo'n soort respect voor haar. Want ik herinner me nog, toen Betty niet meer kwam, uh, werd er thuis niks gezegd. Betty kom niet meer, uh, werd niet gevraagd waar blijven Betty? Nee. U dat vroeg was... dat ook niet? Als kind, misschien, ik, ik weet het niet. Ik mm -hmm. weet het echt niet. Maar toen kreeg ik een andere uh, pianoleraar. En ik had die meneer helemaal niet, niet graag. En die noemde Wies P. En ik noemde hem Pies W. Omdat ik hem niet graag had. <lacht> En na de oorlog werd natuurlijk duidelijk wat er aan de hand was. Ah ja, natuurlijk. Met en Betty. dan hoorde ik van mijn moeder zeggen... Ah ja, Betty is omgekomen in de zoutmijnen van Polen. Alsof dat het logisch was dat dat mens daar moest in die zoutmijnen gaan werken. En dat was de typische praat die de Duitsers vertelden over de Joden... die in de concentratiekampen vergast werden. Hm. Ze zijn omgekomen in een werkkamp. En bent u het zelf gaan uitzoeken? Ja, ik weet het zeker. Ze is omgekomen in Auschwitz-Birkenau in de gaskamers. Absoluut zeker, ja. En heeft u uw moeder daar toen mee geconfronteerd, of uw vader? Hoe, hoe gingen die gesprekken ik na de daar, oorlog? Ik heb daar, daar eigenlijk niet meer over gesproken. Dus, het is raar, ik neem het ja. mezelf kwalijk. Maar ik heb daar niet meer over gesproken. Dat was zo allemaal... Te pijnlijk. Ja, voorbij. Je daar eigenlijk niet meer mee bezig zijn. Dat was die tijd van de oorlog. En dat was nu voorbij. Mijn vader verdiende weer een beetje centen. Uh, het leven werd weer een beetje normaal. De broers waren uit de gevangenis. Die, die trokken ook een plan. Uh, ja, ik was adolescent. Ik was bezig met scouting, met, met tekenen, met muziek. Uh, we waren daar niemand meer mee bezig. En, en toch is... heeft het u niet losgelaten. Want het heeft me niet die boeken liggen hier. Nee. Het, is vooral, uh, het is mij vooral weer opgekomen. Door eindelijk met mijn vrienden daar samen te leven. En daarover te praten. Wanneer was dat? Hoe oud was u toen u erover begon Dan te praten? Dan was ik misschien, uh, denk ik, 60, 65, 70, ik weet het zelf niet. Maar trouwens, iedereen wist natuurlijk, toen u net uit de oorlog kwam, was natuurlijk bij iedereen bekend dat u die Tinel van die Tinel ja. ja. Dus de, maar alleen om u een voorbeeld te geven, Simon Gronowski, mijn goede vriend. Een Joodse jongen. Die uit de trein naar Auschwitz gesprongen is, die zo zijn leven gered heeft. Dat moet u even uitleggen, want dat is ja, iemand die u later in uw leven leerde kennen. Wel, maar Ik wil eerst zeggen dat ja. hij ook. Lang daar niet heeft over heeft gesproken. Hij wou er niet over spreken. Hij wou het niet geweten hebben. Hij was zelf jood. Heel zijn familie is omgekomen. De andere kant dus. Ja, de, de andere kant. En hij wou er ook niks mee te maken hebben. Ook deze mensen wilden hun leven oppakken voilà, en doen alsof. Hij heeft, hij heeft rechten gestudeerd. Is een hele goede jazzpianist geworden. Want ze spelen al twee pianen. Dat is ongelooflijk. Hij als jazzpianist en ik als klassieke pianist. Maar om je te zeggen dat hij ook. Oh, hij wou het niet meer weten. En het is ook weer gekomen door vrienden van hem die zeiden: Jij moet daar iets mee doen. Hij heeft al een boek geschreven. Even, precies. Want uh, u leerde op een gegeven moment, u leerde elkaar kennen omdat u met ik elkaar, u elkaar in contact werd ja, gebracht. ik zal u vertellen hè? hoe ik hem leer. Kennen de zoon heeft. van de dader en de zoon van de ja, slachtoffer. Ja, voilà. Ja, um, dus. Uh, mijn verhaal van Scheisseimer heb ik dus in theater verteld. Ik heb dat misschien daar juist gezegd, ja? ja? Op verschillende plaatsen in Brussel op een keer hebben ze mij gevraagd, wil je het ook in het Frans doen? In het Theater Nationaal in Brussel. En ik spreek vloeiend Frans, ik heb in Frans gestudeerd. Ik heb mijn verhaal in het Frans gedaan. En na mijn voorstelling van het verhaal kwam er een jongen bij mij, een 16-jarige jongen. En hij vroeg mij, meneer, wilt gij uw verhaal doen voor de UPJB? Ik zeg, wat is dat UPJB? Het was in het Frans te doen. Mm -hmm. uh, Union des Progressistes Juifs de Belgique. Dus de Unie van de Progressistische Joden van België. Ik zeg, wauw, ik verschoot. Ik mijn verhaal doen voor Joodse mensen. Ik zeg, ja, ik doe dat. Ik doe dat. Dat greep me geweldig aan de keel. En ik heb dat gedaan. En in die zaal was aanwezig Simon Gronovski. En ik had over Simon Gronovski al gehoord... Over dat Joodse jongetje dat uit de trein gesprongen was en zo zijn leven gered heeft. Moeder en zusje zijn bleven omgekomen. in de trein, ja, zijn omgekomen. Ja, hij is eruit uit. gesprongen met hulp van zijn mama. Ja, en uh, ik vond dat zo ongelooflijk dat die man daar aanwezig was in die zaal. En toen ik hem zag heb ik gezegd: Meneer, als ik uw boek gelezen heb, heb ik geweend. En daarop heeft hij geantwoord in het Frans: De kinderen van de nazi's zijn niet schuldig. En zo zijn wij ongelooflijke vrienden geworden. En we hebben dan voor die jonge mensen van de UPGB samen aan een tafeltje gezeten. Dat was niet voorbereid. Hebben we alle twee ons verhaal gedaan. Urenlang. Wat, hoe, wat was uw reactie toen hij zei de kinderen van de naties zijn niet schuldig? Wat Dat was balsum voor mij. Hè? Hm. Ja. We hebben elkaar eigenlijk uh, enorm geholpen in, in ons... In ons uh, in de geschiedenis van ons verleden door elkaar te ontmoeten. Hm. Dat was een, een bevrijding. Dat, uh, het boekje dat hij, dat hij gemaakt heeft noemt Enfin libéré eindelijk bevrijd. Uh, en dat is waar. Het is een soort bevrijding. Helemaal bevrijd zijn het genoeg door. Maar het feit van die man te mogen kennen... en van te mogen zeggen, kom, zij mijn vriend alstublieft. Mm -hmm. hey? En van hem, van zijn kant ook. Dat was heel sterk, dat was Want heel mooi. ook dat boek is uitgekomen, niet in Nederland trouwens. Dat is alleen in België uitgekomen, eindelijk ja. bevrijd. Ja, ja. En dat is ook, ja, wederom, uh, uh, uh, echt heel, heel erg mooi... waarin ja. uw beider verhaal wordt ja. uh, verteld... Ja. Met ja. tekeningen uh, ja, van uw heb daar hand. Ja, ik heb tekeningen bij gemaakt. En u zegt op een gegeven moment uh, tegen hem... want er is ook een, een klein dialoogje opgenomen ja. in het boek... en dan zegt u... u uh, jij hebt me mijn vader teruggegeven. Ja, dat ook. Ja. Hij heeft mij gezegd... ik ga ervoor zorgen dat jij... uw vader niet zou haten. En ja, daar heeft hij mij echt in geholpen. Ik, ik heb het nogal moeilijk met mijn vader hoor, Maar ik wil hem zeker niet haten. Eh... Uh, hij was dom, hij was naïef. Is het is dat ik er kan uit afleiden. Maar Simon is wel een hele chique meneer... zoals men dat in het Vlaams noemt. Hmm. Ja. En hoe heeft hij dat gedaan? Oh, door te praten, door te vertellen... Door te, door te begrijpen dat iemand helemaal scheef kan lopen... zonder het uiteindelijk goed te beseffen. Ja, hij is zeer vergevensgezind. Hè? Om, om meegemaakt te hebben wat hij meegemaakt heeft... Is het ongelooflijk ongelooflijk verheersgezind. Ja. ja. Op een gegeven moment uh, zegt hij: um, ik, heb iets, ik, ik heb het allemaal goed willen. Even, ik moet hem even goed citeren. Dus, uh, Simon zegt in, in dat boek: Ik heb um, mijn ouders. Even kijken hoor of ik het hier zo yeah. uh, kan vinden. Um, nou ja, hij, oh ja ik, hij zegt: Ik wilde een leven leiden waar mijn ouders trots op zouden zijn ja. geweest. Ja. Ja, Wat? En wel, hij wou niet meer over heel de geschiedenis van zijn verleden nadenken. Hij wou het vergeten uh -huh. en is gaan studeren. Pas op, die jongen heeft het huisje van zijn ouders schrijft, een huis in Brussel, zat er een winkel. Hij was dus alleen. Hij was uh, als de bevrijding, bij de bevrijding was hij, uh, 12, 13 jaar. Hij heeft het huis verhuurd en is gaan studeren. <lacht> heeft voor de middenjury zijn... Uh, uh, ...Humaniora noemden wij dat, abitur, wat is dat? Uh, uh, middelbare graad gedaan. Ja. Ja, en is dan aan de universiteit rechten gaan studeren. En aan 22 jaar was hij advocaat aan de balie van Brussel. Allemaal op zijn eentje. Met het geld dat hij kon halen uit het huis door de verhuur. Dat hij verhuurde. En tegelijkertijd was hij piano gaan spelen... ...want zijn zus was een zeer goede pianiste... ...en ze heeft hem de smaak gegeven voor jazz... En hij is een hele goede jazzpianist geworden. Hij speelde zelfs in de Rose Noir in Brussel, wow. een zeer bekend jazzcafé, ja, als hij student was. Wat voor leven wilde u gaan leiden eigenlijk? Als u Simon zo hoort zeggen: ik, ik wilde een leven gaan leiden waar mijn ouders trots op zouden zijn. Ja, ja, ja. Wat voor besluit had u genomen? Ik, mijn leven was een leven op de buiten. Beeldhouwers zijn, kinderen hebben, zien dat ze gelukkig zijn, dieren hebben. Oh een arts keer. bestaan. We hebben allemaal paard gereden. Ik heb nog altijd een paard... Uh, uh, ja, een, een, een gelukkig bestaan op de buiten. Dat was zo'n beetje mijn droom. En natuurlijk mogen mijn kunst bedrijven, <laughs> zoals men dat zegt. <laughs> ja. Wanneer besloot u dan, en waarom eigenlijk... om toch die eigen verhalen te gaan tekenen? Want de, u tekende natuurlijk al die ah, jaren wel... maar ja. het was altijd ja, dat is voor vraag, studies, ja. voor, nee, voor dat is waar, ja. En wel, Ik heb dertig jaar in een dorpje gewoond dat Gooik noemt. En uh, het is een altijd een mooi dorpje in het Pajoteland. En toen ik smid was, heb ik daar verschillende keren een graf gemaakt voor de mensen. Een ijzeren graf. Ik deed dat graag. En nu nog, als ik in Gooi kom, ik moet dat soms zijn... Dat is op 10 kilometer van waar ik nu woon... Uh, moet ik altijd eens op dat kerkhof rondwandelen. Ik heb daar 30 jaar gewoond. En op dat kerkhof, daar liggen hopen mensen die ik gekend heb. Tientallen. Frans van Sofie en Marie van Louis... En, en al die mensen, al die graven... lelijke en mooie graven... meestal lelijke, oerlelijke... maar het kerkhofje is niet slecht. Uh, en dan... als ik die mensen zie, komen zo hopen herinneringen boven. Van wat ze deden, hoe ze leefden. En dan begin ik met die mensen te praten en dan ga ik erop een graf zitten en blijf ik daar zitten gewoon het wordt donker en ik zit daar nog allee, nu ben ik weg, he. ik moet gaan slapen maar ik, allee, ik voel me daar goed op zo'n kerkhof ik, ik, heb de, ik heb daar geen problemen mee met doien, die zwijgen en die luisteren <lacht> <lacht> en uh, aan de hand van die kerkhofbezoeken kwamen zo verhalen boven het verhaal van Eddy of het verhaal van, van, van dit of dat en dan ben ik dat zo beginnen opschrijven Eigenlijk dat en dat en dat gebeurde. Ik ben daar beginnen bij tekenen. En daar werd zo'n homogaam van tekst en tekening. En het zijn die dingen die ik eigenlijk aan Stefan Brijs laten zien heb. Maar ja. dat zijn de verhalen van anderen? Wanneer ja, maar het zijn verhalen van, van anderen, maar uh, die ik wel samenstel. Het zijn soms verhalen, die, maar gelijk vooral dat ik daar vertel... van die man zonder benen. Maar toch het Is verhaal een... van uw broer doorheen begon ja, te schemeren. Ja, maar sommige verhalen zijn helemaal echt... En, en Dirk, Dirk, Dirk vertelde ons nog dat uh, uh, Dirk Steurtewagen ja. uh, dat uw eigen verhaal begon te tekenen na de illustratie van ijzeren Hans. Ah ja, dat is waar. Ja, ik ben eigenlijk had ik nooit geïllustreerd, maar uh, ja, door mijn echtscheiding had ik mijn hoeven moeten wegdoen en uh, moest ik verhuizen. Een nieuw leven begin. En we hebben, ja, voilà. En ik heb een tijdje in een klein huisje gewoond... met Tirk en Lisbeth samen met hun kindjes. En uh, ja, ik zat daar heel klein behuisd. Ik kon die beeld houden. Ik wandelde, iets wat ik nooit doe. Alleen met mijn paarden. Uh, en ja, dan ben ik beginnen tekenen. En ik dacht zo aan een sprookje uit mijn jeugd... als ik in Duitsland zat. Had ik één boek, een sprookje boek... die merken van, eh, van Grimm... De sprookjes van Grim. En daar stonden sproken in dat ik zo mooi vond. De IJzerhans, zo echt een Germaans sprookje... van een prinsje en een wilde man... en de bossen en, en, en soldaten die vechten... en gouden appels, Allee, uitsproken. Ik vond dat zo mooi. En ik zeg, ah wel, ik ga dat niet illustreren... voor mijn kleinkinderen... Ik ben beginnen... Want ik vond ook bij, in mijn sprookjesboek... Er stonden sprookjes in, maar daar stond... bij ieder sprookje één tekeningje. Of zelfs niet. Ik vond dat zo zielig. Ik zei, ik ik een, een sprookje maken met veel tekeningen. En toen heb ik IJzerhans... Enfin, Eisenhans, geïllustreerd met... ik weet niet meer, dertig tekeningen. En ik had er zelf voldoening van. Ik heb dat dan laten drukken en opgedragen aan, aan de kinderen. En, uh... en... dit was dus het en en en enige het is... boek dat u had... toen u daar in ja, Duitsland ja ja, ja, ja, ja, het was het enige boek dat, had, dat ik had... En uh, daardoor ben ik eigenlijk nog... Ah ja, en Dirk zei dan... potverdikke dat is plezant wat je daar doet. En die is dat uh, gewoon... 50 sprookjesboeken gaan kopen. Hij <laughs> <laughs> ja, had ontdekt dat... Uh, maar vervolgens die... bent u uw eigen sprookjes gaan schrijven. Dat is eigenlijk wat er is. Ja, uiteindelijk. Toch? Maar uh, Dietrichs Verlaag, een Duits uitgegeven... Uitgeverij gaf sprookjes uit die merkende wereldliteratuur. En dat is zeer mooi gedaan. Want dat zijn niet gewoon maar sprookjes hoor. Het zijn eigenlijk verhalen uit de wereldliteratuur. De oude oerverhalen van de mensheid. En die zijn ongelooflijk schoon. En die zijn opgenomen geweest door, door uh, specialisten, door antropologen echt. Dat is niet zomaar vertellen. Dat is opgenomen waar door die verteld. Uh, en met allemaal verwijzingen naar de regio en zo. En dat is heel interessant. En zo heb ik er een heel hoop uh, geïllustreerd ge van de Eskimo's, van de Aboriginals. Prachtig. Ja. En nu zijn daar uw eigen verhalen. En dan vooral de ja. verhalen van het uh, Pajottenland. Ja. Um, in een uitgave van uh, Atlas Contact. Stefan Breijs schreef uh, de verhalen van Koenraad Tinel. Het is echt een prachtig boek. En uh, de tegel, die gaat beschreven worden met ja. een Franse tekst. Ja, voorspelde u? u hebt me gevraagd om een tekst te schrijven. Zegt u het Ik, maar. ik heb een mooie Franse tekst die staat in mijn atelier op de muur. En die is: Il a pas de uh, solution, parce qu'il pas de probleem. Er is geen oplossing, want er is geen probleem. Ik vind dat een zeer mooie tekst die zeer diep gaat. Het is een waar je erfjes kunt op kouwen. Maar ik vind het een zeer mooie tekst. En die is eigenlijk zeer waar. Er is geen oplossing. We zoeken want altijd er is naar oplossingen. En uiteindelijk zijn er geen problemen. De kosmos gaat door. We gaan door. Met al ons miserie en onze mooie kanten en onze lelijke kanten. Maar de zaak gaat verder. En we maken ons veel zorgen, dikwijls om niks. En ondertussen bestaan wij en zijn daar de dieren. En ja, is daar het ja, land ja, ja, ja. getekend, ja. waargenomen door Koenraad ja. Tinel. Dank voor uw komst vanuit het Pajottenland naar Amsterdam. Ik dank u wel, het was heel sympathiek, ja, dank u. Dank u wel. <tie> um, zo dadelijk kunt u niet luisteren naar twee dingen zoals u van ons gewend bent. Want er wordt gevoetbald een live verslag van Turkije en Nederland. Heel veel plezier, tot morgen. Dank meneer Tinel. dit was aflevering 2712. Morgen ontvangen wij oud-BVD-baas Arthur Dokters van Leeuwen... die debuteert als stichter met de bundel Weggewaaid. Tot dan. Radio 1 hey. stof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Hoe houd je de klassieken uit de literatuur levend?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 Iets eerder dan u gewend bent is hier het NOS-journaal. Ik ben Anouk Thijssen. De Russische politie heeft een man gearresteerd... die wordt verdacht van de moord op een Rus... vorige week op straat in Moskou. De moord was aanleiding voor de hevigste etnische rellen... in de Russische hoofdstad in drie jaar. De verdachte is een man uit Azerbeidzjan en hij verzette zich hevig tegen zijn arrestatie... Zondag na de moord gingen mensen woedend de straat op, er werden ruiten van winkels ingegooid en er waren gevechten met de politie. De Russische politie arresteerde gisteren 1200 immigranten om hun papieren te controleren. Een orkaan bedreigt de kerncentrale Fukushima in Japan. De orkaan komt waarschijnlijk rond middernacht aan land, niet ver van de hoofdstad Tokio. Daarna blijft de storm in noordelijke richting langs de kust razen en komt dan ook in de buurt van Fukushima. Bij de door de tsunami en aardbeving van 2011 zwaar beschadigde centrale worden voorzorgsmaatregelen getroffen. Bij Fukushima zijn de afgelopen maanden veel problemen geweest met radioactief water dat weglekte. Door de hevige regenval overstromen de tanks met radioactief koelwater, waardoor het besmette water in de omgeving terechtkomt kinderopvanginstellingen moeten in bepaalde gevallen extra accountantskosten maken... door het strenge antifraudebeleid van de Belastingdienst. Dat schrijft minister Ascher van Sociale Zaken aan de Tweede Kamer. Vanwege de fraudegevoeligheid van de methode... mogen ouders vanaf 1 december niet meer zomaar hun kinderopvangtoeslag laten uitbetalen... aan de instelling waar hun kind verblijft. De Belastingdienst maakt hier wel een uitzondering op... maar dan moeten instellingen hogere kosten maken.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 West, West, West, West, Radio 1. Langs de lijnen met Henry Schut. Goedenavond, een extra lange langs de lijn... vanwege de slotavond van het wk kwalificatievoetbal op de play-offs nadat de poolfase houdt vandaag op. We houden u in de loop van deze avond op de hoogte van de ontwikkelingen... op alle velden waar het er nog toe doet. Plaatst Engeland zich bijvoorbeeld vanavond voor het WK of Oekraïne... en gaat Rusland rechtstreeks naar Brazilië of wordt het toch Portugal? Dat allemaal straks. We gaan nu eerst rechtstreeks naar Istanbul... voor de eerste helft van Turkije en Nederland... voor de Turken nog van levensbelangen de strijd om een play-off-ticket... en dus de strijd om een plek op het WK take out.